Die ventricht met het NOS-journaal. Het internationaal monetair fonds vindt dat hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk moet inperken. Het IMF omschrijft die aftrek als een genereus systeem dat de huizenmarkt verstoort. Nederlandse banken lopen volgens de IMF-economen ook te veel risico's door de hoge hypotheekschuld. Het IMF adviseert de hypotheekrenteaftrek op den duur helemaal af te schaffen.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 The reverse. Gouden hits voor de formatie Boney M. Vandaar dat het ook terug te vinden is op de cd Gold. Maar liefst 20 tracks staan er op die cd met allemaal de hits van de, de formatie Boney M. By the Rivers of Babylon misschien wel een van hun grootste hits. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek. Hier Weer een of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Het is 1981 als Freddie Mercury deze man tegen het lijf loopt. En dan heb ik het over David Bowie. Van het een leidt het ander En dan komen ze toe om dit nummer op te nemen Het wordt in één dag opgenomen En misschien wel een hele grote hit voor deze twee heren David Bowie en de formatie Queen Under Pressure Under Pressure slash them tall Soms dan hoor je je naam voorbij komen. En als je dan later ziet wat die mensen allemaal gepresteerd hebben. Dan sta je er eigenlijk een beetje versteld van. Dat had ik met Ricky Kolen. En Ricky Kolen is een dame die zich bezighoudt met... Heeft bezighouden met cabaret. Ze heeft zich bezighouden met optredens onder andere met Karin Bloemen. Nu speelt ze weer in een film. Ze speelt in een serie op tv. Echt een veelzijdige dame. En daarnaast ook nog een prachtige stem. Dit is een liedje wat ooit geschreven is door uh, Bob Dylan Make you feel my love When the rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer you Kiffy. For you to make you feel. En Corneille op piano-elektrische gitaar. Martijn van Acht. Akoestische gitaar uh, Wouter Planeit. Basgitaar uh, Paddy van Rijswijk. En percussie Manix Stassen. Dat zijn de muzikanten die meespelen op de CD van uh, Ricky Cole. Een CD die alleen maar vol staat met verhalen. Ooit gezongen door James Taylor, Bonnie Raitt, Carole King, Joni Mitchell, Jackson Brown. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want er staan heel wat namen op die uh, bij die Ricky Cole toch wel heel erg favoriet zijn hoor. Jackson self <laughs> <laughs> Is she really going out with him? Pretty women are walking with the my <laughs> Stay around while my cardinals go is EN Het zou iets zijn voor de sing-offs sing hier in uh, Nederland. Dit uh, nummer van uh, Joe Jackson. Is she really going out with him? Want er komt eigenlijk geen één instrument aan te passen. En dat is bij uh, die sing-offs op uh, zaterdagavond ook. Nou is dat helemaal niet zo nieuw hoor. Want uh, deze Joe Jackson deed het. Maar ook vocal sampling heeft het gedaan. En dan praat ik over uh, 1994. Toen is deze CD opgenomen. Una forma más. Zo heet de CD. En dit is La Negra Tomasa. <mogelijk> La negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pone Estoy tan enamorado, ay De la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pone Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Pero nada que me gusta la café En negra linda, een me een beetje een beetje een beetje een beetje een mandinga kikiribu, mandinga die ga hoor Ik okay. okay. There I love away way Zangeres Eddie Reader Scoort Fairground Attraction in het voorjaar van 1988 Een Britse nummer 1 hit met uh, Perfect En Nederland, ja, die liep eigenlijk ook wel warm voor deze formatie Alhoewel, het is bij deze ene hit gebleven As Time Goes By, dat was uh, album uh, nummer 2 Zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen The Great American Songbook van Rod Stewart Kent u ze nog, die nummers?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 Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Richard Perry, Clive Davis en Phil Ramone. Dat zijn de producers van deze CD. Van alle twee deze CD's. Hij heeft daar prachtige nummers op staan. Don't get around much anymore. Dat was een solo. Maar dit is samen met Share Bewitch.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 I'm wild again, beguiled again, a oh, simpering, whimpering child again. Aan die, uh, die Cher daar uh, wordt van gezegd dat ze al uh, minstens 65 jaar oud moet zijn Ik zag net op haar site 6 decades, decades Dus oftewel 60 jaar Al nummer 1 hits van die Cher uitgebracht worden En dan denk ik bij mezelf van Als je toch uitziet Zoals zij eruit ziet. Ze heeft uh, vorig jaar 200 optredens gedaan In uh, Las Vegas en ik zie graag een mooie dame, maar als ik Cher uh, zie, dan denk ik bij mezelf van... ...moet je nou als dame van boven de 65, van boven de 60 er nog uitzien als een meisje van 18 jaar. Ja, maar dat is het einde dan, hè? Ik denk dat ze deze mensen ook nog gekend heeft. De mensen van Earth, Wind and Fire. Dit is een grote hit uit 1978. Daar stond de dame waar ik nu de cd van in de cd-speler heb liggen nog hier in 013, hier in Tilburg. Een van haar fanavonden, zoals dat zo mooi genoemd wordt, altijd hier in 013. Hè? Ik heb het natuurlijk over Ilse de Lange. I love you. Didn't mean to be a Doon als ik me niet vier. Ga maar eens kijken op haar site. Daar ziet u heel de serie van optredens die zij heeft. Helaas veel te vroeg overleden. Robert Gray. I can hear the couple right next door.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 In the silence I can hear them breaking hearts Your car Het is 2006, als er een CD uitkomt van uh, Treintje Oosterhuis. The Look of Love Bird Backrack. Hij heeft heel wat nummers geschreven. En uh, ja, die zijn allemaal op CD gezet door die uh, Treintje Oosterhuis. En dat allemaal op verzoek van die Bird Backrack. En zo begon zangboek nummer 2. En dat is dan weer uit 2007. Any day ...van Treintje Oosterhuis... ...met het Metropool Orkest op de achtergrond... ...maar ik heb ook een cd ontdekt van diezelfde Treintje Oosterhuis... ...waar ze alleen maar te horen is samen met een gitarist. En die gitarist is Leonardo Amuedo. Live en akoestisch opgenomen in de Rode Hoed in 2008... Je mag je respect hebben voor zowel de gitaristen als voor de zangeres. Om dit soort muziek op te nemen